Raymond Seré -Ray met het nms journaal Een oudere die klaar is met het leven moet hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Dat staat in een D66-wetsvoorstel waar Kamerlid Pia Dijkstra in het tv-programma Nieuwsuren toelichting op gaf. D66 wil dat er aan duidelijke voorwaarden moet worden voldaan. De oudere moet minimaal 75 jaar zijn. En er moet sprake zijn van een duurzame, weloverwogen en intrinsieke doodswens. Een speciaal opgeleide en geregistreerde levenseindebegeleider... moet de hulpvraag beoordelen en toetsen. Zo moet bijvoorbeeld worden uitgesloten dat iemand onder druk... van de familie besluit om er een einde aan te maken. Toneelgroep De Appel heeft zijn laatste voorstelling gespeeld. De laatste voorstelling was Hamlet van William Shakespeare. Den Haag besloot vorige maand de subsidie van 1,9 miljoen euro te beëindigen. De gemeente vond De Appel niet onderscheidend genoeg meer. Vier jaar geleden stopte de Rijkssubsidie aan het gezelschap al. Toneelgroep De Appel werd 45 jaar geleden opgericht... en het gezelschap groeide uit tot een van de beste van Nederland. In 1978 kreeg het een eigen theater in Scheveningen. Haarlem krijgt zijn neonreclame van het droste mannetje terug. Het beeld van de Franse ontwerper Cassandre... is vanaf woensdag te zien op een tentoonstelling in de stad. Het Drostemannetje, ook wel het Pastille-mannetje genoemd, was jarenlang beeldbepalend voor Haarlem. Het stond ruim 70 jaar op het dak van de drosten Cacaofabriek aan het Spaarne, maar verdween in 2004 met de sluiting van de fabriek. In Haarlem is een inzamelingsactie op gang gekomen om het 6 meter hoge neonbeeld permanent terug te plaatsen. 3FM-dj's Frank van der Lende en Domien Verschuren zitten opgesloten in het Glazen Huis in Breda. En dat betekent dat Sears Request is begonnen. Het geld dat de disjockeys ophalen wordt dit jaar gebruikt om longontsteking onder kinderen aan te pakken. Volgens het Rode Kruis sterven daaraan jaarlijks ruim 900.000 kinderen tot vijf jaar. En dan het weer. Vannacht bewolkt, koelt af tot 3 graden, morgen in de loop van de dag zon en dan wordt het een graad of 6. Dit was het. <tied>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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1207 hier op CVM Zandvoort. Het nieuw muziekprogramma op je eigen lokale radio. Dat is Peaceful Radio. Natuurlijk in de kerst weer, dat kan niet anders. We beginnen dan ook met een. Uh, ja, het is een EP van Jim Ottaway, een Australiër, die ons uh, altijd uh, heel trouw uh, van muziek bedient.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 Sehr gefallen, wie oft hat nicht vor meiner Zeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. Tannenbaum, o oh du kannst mir sehr gefallen. Tannenbaum, o oh Tannenbaum. This is Crispin Barrymore. And we're sending good vibrations for a happy holiday season. This is Kirani and you're listening to Peaceful Radio. Ah, la.